Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Als het kabinet niet met meer geld over de brug komt voor PostNL... is de toekomst van veel werknemers onzeker. Dat zegt de directeur tegen Nieuwsuur. Het postbedrijf zegt 68 miljoen euro nodig te hebben... om de bezorging dit jaar en volgend jaar op orde te houden. Maar het kabinet wil die steun niet toezeggen. Wel mogen brieven vanaf volgend jaar binnen 48 uur bezorgd worden. Nu is dat nog 24 uur. Volgens de directeur van PostNL is die verruiming niet genoeg en zijn de verliezen niet langer vol te houden. Premier Netanyahu is van plan om heel de Gazastrook te bezetten, meldde Israëlische media. Het kabinet zou daar later vandaag de knoop over doorhakken. Het Israëlische leger heeft nu drie kwart van het gebied in handen. In Schotland zitten tienduizenden huizen zonder stroom vanwege storm Flores die over het noorden van het Verenigd Koninkrijk trekt... In afgelegen gebieden zijn windstoten gemeten tot bijna 200 km per uur. Door beschadigde bovenleidingen reed een deel van de treinen niet. Volgens de Schotse politie zijn meerdere campers omgewaaid door de harde wind. Verwacht wordt dat de storm aan het begin van de ochtend gaat liggen. In Arnhem zijn opnieuw twee auto's uitgebrand. De politie denkt dat er sprake is van brandstichting en is een onderzoek gestart. De afgelopen weken zijn geregeld auto's in Arnhem in vlammen opgegaan. Vorige maand was het meerdere nachten raak, met soms wel vijf branden in één nacht. De politie onderzoekt alle branden als losstaande incidenten. Over een mogelijk verband kon de politie vorige week nog niet zeggen. Het weer, vanochtend eerst nog zon, maar vanmiddag stapelwolken. Vooral in het noorden vallen buien. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Had enough of the aggravation and love a kiss girls and pearls hot damn everybody let's play so they promise you a good job no way every time. I'm done.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 Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toekomst van postbezorgers is onzeker. Tegen Nieuwsuur zegt de directeur van PostNL dat hij gedwongen ontslagen niet uitsluit. Het postbedrijf zit in zwaar weer en heeft het kabinet om tientallen miljoenen euro's gevraagd. Premier Netanyahu is van plan om heel de Gazastrook te bezetten, melden Israëlische media. Het kabinet zou daar later vandaag de knoop over doorhakken. Het Israëlische leger heeft nu driekwart kwart van het gebied in handen. In Arnhem zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De afgelopen weken wordt de stad geteisterd door autobranden. In een maand tijd gingen zeker 16 auto's in vlammen op. De politie onderzoekt de branden. Het weer eerst zon, maar vanmiddag stapelwolken en in het noorden enkele buien bij 19 tot 22 graden. Dit is ZFM. Treasure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 Just hold as they can possibly then turn around and spend it foolishly We created us a credit card mess we spend the money that we don't possess our religion is to grow and blow it all so shop shopping every sunday at the mall all we ever want is more a lot more than we had before so take me to the